4 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. Schaatscoach Jellert Anema heeft tijdens de vorige winterspelen in Sochi... een poging tot matchfixing ondernomen. Dat schrijft de Volkskrant. Anema was trainer van de Franse achtervolgingsploeg... en zou de coach van de Nederlandse ploeg, Arie Koops, hebben gevraagd... om het rustig aan te doen tegen Frankrijk. Hij vroeg dat uit vrees voor gezichtsverlies en verlies van Franse fondsen. Als tegenprestatie zou Anema Nederland een kleine zege hebben beloofd... En ook zou een van de drie Franse schaatsers zich laten lossen... mocht een schaatser van het Nederlandse team vallen. De oranje schaatsers wonnen in Sochi ruim van Frankrijk... en pakten later het goud. Bij de schietpartij op een middelbare school in Florida... zijn zeker 17 doden gevallen. Volgens de sheriff in Broward County zijn twaalf van hen in de school gedood... en drie buiten het gebouw. Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. Hoeveel gewonden er nog zijn is onduidelijk. De schutter is aangehouden. Het is een 19-jarige oud-leerling van de school... die om disciplinaire redenen van school was gestuurd. Er sterven steeds minder kinderen door kanker. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat begin jaren 70... nog 200 kinderen per jaar aan kanker overleden. In 2016 was dat gedaald tot ruim 60. Vooral het aantal doden als gevolg van leukemie daalt hard. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat... doordat er steeds meer bekend is over die ziekte... Zo weten artsen inmiddels dat er veertig verschillende vormen van leukemie zijn, wat helpt bij de behandeling. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op, heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat geen leider langer moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij ANC dringt al langer aan op zijn vertrek. Zuma heeft zich daar tot nu toe tegen verzet. De Zuid-Afrikaanse president ligt onder vuur om verschillende corruptieschandalen. Het weer, regen met vooral in het Midden-Oosten en Noordoosten kans op sneeuw, natte sneeuw en gladheid. Overdag eerst bewolkt met soms regen of motregen. In de loop van de dag klaart het op en het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Tros. De Dagwacht. De wondere wereld van technologie met Titze Zelstra. Ja, goedemorgen en wat leuk dat, dat je ondanks dit vroege tijdstip weer luistert naar NPO Radio 1. Bureau Buitenland, Nachtexpress, over Marseille is inmiddels in de nacht verdwenen. En dus heet ik jullie welkom in de nieuwe, bij een nieuwe aflevering van De Wonderenwereld van Technologie. In februari staat de dagwacht namelijk volledig in het teken van technologie en innovatie. De naam is uiteraard een, na, een naamspeling op De Wonderenwereld van Griet Titulaar. Die ons in de jaren 80 bij de tros al kennis liet maken met nieuwe vondsten op het gebied van wetenschap en technologie. Technologie. Maar hoe staat het in 2018 eigenlijk met technologische ontwikkelingen? Dat hoor je deze maand in de Dagwacht. Ik ben Jitze Zelstra, jullie Dagwacht van deze maand. Ja, en in de uitzending van vandaag gaan we het hebben over de internet der dingen, oftewel internet of things. En al in de jaren negentig werd hierover gesproken. Een situatie waarin alledaagse objecten worden verbonden met het internet... En toch lijkt de ontwikkeling minder snel te gaan dan verwacht... en is het begrip internet of things voor velen slechts een vaag begrip. De PTT overweegt nu om ook fietsen te gaan uitrusten met telecommunicatie met een telefoon. En er kan een filetail op. Er is natuurlijk wel een forse accu nodig, maar ik wordt verder door de dynamo nog opgeladen. Ja, en vanochtend bij mij in de studio Wienke Giesemann van het Things Network. Goedemorgen Wienke. Goedemorgen. Ja, in 1985 kondigde Griet Tutelaar al aan dat normale spullen worden verbonden met het internet. En ja, we zijn inmiddels 33 jaar later en nog steeds is het eigenlijk meer uitzondering naar regel... dat een, bijvoorbeeld een koelkast of een prullenbak uh, communiceert via het internet. Ja, hoe kan het dat dit dat eigenlijk uh, ja, nog steeds niet gewoon is? Ja, de, de term uh, internet of things, dat uh, komt... Uh, uit de, uit de begin negentiger jaren. Uh, Toen ook de opkomst van het internet. En uh, visionairs die. Uh, die bedachten al van. Ja, als wij een soort van. Nu mensen over heel de wereld gaan verbinden. Uh, dan is het ook mogelijk om dingen te verbinden. Uh, en dan zie je dat er toch nog best wel veel technologische ontwikkeling is. om dat mogelijk te maken. Uh, en. Um, en dat, ja, dat, dat heeft zich eigenlijk heel langzaam aanpas uh, ontwikkeld. Uh, en ook op het gebied van toepassingen... zie je ook nog dat het ja, uiteindelijk moet het wel nut hebben. Dus een van de grote beloftes is de slimme koelkast. En um, ja, dan, dan denk je, nou, dat, dat klinkt interessant. Hè? Dan krijg ik zo'n gevoel van het uh, huis van de toekomst. Uh, maar ja, waarom heb ik dat eigenlijk nodig? Weet je, soort van, het heeft gewoon een deur. Ik kan kijken. Ik kan gewoon onthouden wat er is. Dus, um, uh, dus, dus het nut van een slimme koelkast is ook... Uh, die is er ook niet heel erg. Nee, precies. En ja. Dus, uh, dus ja, dus, dus je ziet die combinatie van dus de techniek die ervoor nodig is... inclusief dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat gebeurt. En ik geef in de in, in presentatie wel eens voorbeelden over... bijvoorbeeld uh, nou ja, dan, uh, slimme tandenborstels... of slimme koffiebekers die je dan vertellen hoeveel... Koffie hebt gedronken. En uh, ja, wat je dit ziet eigenlijk over de afgelopen twintig jaar. dat er heel veel gadgets zijn gekomen. maar ja, echt de producten die ons leven verbeteren. en die echt een plaats nemen. zoals dat onze. misschien een televisie of een telefoon hebben gedaan. dat heb je nog niet echt. Nou ja, over de nut en het onnut van dingen. die verbonden zijn met het internet. daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, en welke toepassingen zien we het in terug? Dat hoor je vandaag in de Dagwacht.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 Ja, en dit was Get Lucky van Daft Punk. En onderzoeksbureau Gartner voorspelde dat er in 2017 ruim 8 miljard Internet of Things toepassingen bestaan. Maar dat aantal is naar verwachting in 2020 zelfs verviervoudigd. En ja, vanochtend bij mij in de studio Winke Gieseman van het Things Netwerk. En laten we eens dus helemaal bij het begin beginnen. Wat is het Internet of Things eigenlijk? Het uh, Internet of Things is een heel breed begrip. Uh, maar meestal verstaan we daaronder het verbinden van uh, apparaten, sensoren... Uh, aan het internet. Net, die uh, data kunnen geven aan het internet waar iets mee gedaan kan worden... en wat ook weer data terug kan geven of uh, bepaalde uh, commando's terug kan geven. Um, uh, en, en dat is in meestal wat we internet of things noemen... Um, en um, ja, voorbeelden kunnen mensen bedenken. Uh, een van de dingen die, waar wij bijvoorbeeld onder andere mee bezig zijn... is uh, ondergrondse afvalcontainers in gemeentes... die aan de gemeente kunnen vertellen hoe vol ze zijn. En op basis daarvan uh, kunnen ze beter hun vuilniswagens plannen... En uh, kunnen ze ervoor zorgen dat bijvoorbeeld voor de burger... niet de situatie ontstaat waarbij uh, ja, al die vuilniszakken... naast die container ja, eindigen. En, um, die, um, dus dat, dat is een voorbeeld. Uh, maar bijvoorbeeld ook in huis... Dus, uh, in, in, in het kader van beveiliging, dat je ramen aansluit. En dat je, uh, als je bijvoorbeeld in je huis wil weten... welke, wat allemaal, uh, welke ramen allemaal dicht zijn... Of, uh, of je kelder onder water staat... of um, uh, in een in meer zakelijke context... Uh, hebben we op onze Internet of Things-netwerk... ook bijvoorbeeld muizenvallen staan. Uh, die muizenvallen in Nederland, als je die plaatst als bedrijf... die moet je legen... Want uh, je, je wil niet uh, een, een rat of een muis in een muisval laten zitten voor een paar weken. Dus dan betekent het ook dat je daar, uh, ja, dat je daar die elke keer moet controleren. En dan kan je het zelf makkelijker al maken als bedrijf. Als ik zeg, nou, ik, ik, ik maak die muisval slim... dan stuur je die muisval een berichtje uh, en, en naar mij op het moment dat er een muis in zit. En dan, alleen dan ga ik hem uh, leeg. Ja, dus eigenlijk ben je op zoek naar informatie die ervoor zorgt dat je niet... Constant zelf de actie hoeft te ondernemen. Maar dat je gewoon eh, langs. Of tenminste. Dat je echt ergens. Na, pas naartoe hoeft te gaan. op het moment dat je weet dat het nuttig is dat je er bent. Ja, ja dus dat is. Daar, daar zit er bijvoorbeeld voor bedrijven heel veel kostenbesparing. Als je, als je ja, heel veel moeite moet doen om. Uh, allerlei zaken te controleren. Uh, en je kan dat met een sensor doen. ja, dan kan je daar natuurlijk heel veel uh, tijd en, en. moeite besparen. Uh, dus dat zijn. zijn bijvoorbeeld uh, uh, applicaties. En. Um, ja, dat, dat. En dat. Even terug naar de vraag. Wat is dan internet der dingen? Is eigenlijk ja, het plaatsen van sensoren. op uh, apparaten, op installaties. Uh, ja, waarbij we informatie verzamelen. waardoor je. Ja, de zaken efficiënter kan regelen. Ja, precies. Want het zijn wel vooral sensoren. waarna je een uh, persoon aan het werk zet. en uh, je moet nog steeds zelf actie ondernemen. Ja, dat is. Het um, internet. Of Things is daarin... Um, um, een, in, ja, waar je nu ziet dat het heel erg als sensornetwerk gebruikt wordt. Maar je kan het natuurlijk ook, ook gebruiken om dingen, zaken aan te sturen. Um, um, maar ja, dat, daar zien we natuurlijk dat er heel veel andere technologische ontwikkelingen... zoals bijvoorbeeld robotica... Uh, daar dan eventueel als uh, ja, aanvullende technologie uh, gebruikt kan worden... Om, om ook daadwerkelijk acties te ondernemen. En wat is dan uh, de rol van jullie, de Things Network, in dit hele verhaal? De, de, de Things Network biedt een uh, connectiviteitslaag voor de Internet of Things. Dus um, die sensoren en die dingen die communiceren over de lucht. Nou, wij kennen dit allemaal van onze telefoon. Die sluiten we aan op onze lokale wifi-router. Of uh, hij heeft een verbinding met een uh, 3G of 4G-netwerk. Nou... Uh, heeft het Internet of Things uh, een eigen netwerk. En wij gebruiken daarvoor de zogeheten LoRaWAN-technologie. En dat kan je vergelijken met wifi of met uh, 3G of 4G. Maar het werkt op een andere frequentie. Dus het, het, het, het, het gaat uh, ook over de lucht, maar op een andere manier. Uh, en die technologie is juist geoptimaliseerd... zodat die sensoren heel lang mee kunnen op een batterij... En dat is, dat is voor het Internet of Things cruciaal. Omdat ik uh, ja, met mijn telefoon of ja, met je laptop... die kunnen dat elke nacht opladen. Ja. Uh, maar met die Internet of Things wil je juist een sensor... bijvoorbeeld, ik wil in alle ruimtes in uh, de, dit gebouw... wil ik meten wat de temperatuur en de luchtvochtigheid... en bijvoorbeeld het CO2-niveau is. Dan wil ik zo'n sensor hier kunnen neerleggen... en dan wil ik eigenlijk drie jaar niet naar om kunnen kijken. Dus dan moet ik ervoor zo zorgen dat die sensor... Um, ja, dat hij dat maar heel, heel weinig batterij uh, gebruikt. En daar is deze technologie voor geoptimaliseerd. Ja, want als we dan teruggaan naar het voorbeeld van de muizenvallen... Uh, ja, mocht je deze techniek niet gebruiken... dan moet je altijd een muizenval uh, plaatsen bij een stopcontact in de buurt. Bijvoorbeeld, of je moet in plaats van dat je hem controleert op de muis... Uh, of er muizen zit, moet je controleren of de batterij op is. Dus daar zit, de, daar zit een cruciale... Uh, ja, een soort van wens uh, aan naar de technologie vanuit die toepassingen. Uh, die technologie kan je, uh, uh, daar kan, je, uh, die kan je zelf installeren. Net zoals dat je bijvoorbeeld zelf een wifi spot in Nederland mag installeren. En, uh, in en om je huis. Uh, mag je dit ook. Alleen deze uh, routers. En, en, en je, wij noemen ze gateways. Uh, die uh, zet je neer. Maar die hebben een rijkwijte van wel 10 kilometer. Ook nog een uh, voordeel ten opzichte van wifi wat best wel verperkt is. Precies. Nou, dat is zeker een wifi. En dat betekent dat hij ook uh, 10.000 apparaten kan ondersteunen... op één uh, base station. Vergelijkbaar uh, bij een soort van wifi-router. En die kan wel uh, 10.000 10 uh, apparaten of sensoren en dingen kan, uh, kan die verbinden. Uh, wij, wij zagen die, die technologie en, en dachten... nou ja, als je deze netwerken zelf kan bouwen met, met die rijkwijdte van 10 kilometer... Dan, dan moet je ongeveer voorstellen dat je dus... als je ergens één zendstation, een base station plaatst... en het heeft een rijkwijde van 10 kilometer... dan moet je eigenlijk... Eens, stel je maar eens voor waar je woont... dat je dat uh, op je huis zet of in, in je huis zet... en dat je dan een cirkel met een, uh, een, uh, een, een radius van 10 uh, van kilometer tekent, Dan heb je best wel veel bereik. Ja. Dus dan, dan ben je eigenlijk een soort van ja, mobiele operator... Uh, en, en voor dingen aan het bouwen. Nou, toen... Zagen we dat, uh, ik en mijn kopion uh, Johan Stokking. Dus dachten we, nou, maar als we nou tien van die cirkels over Amsterdam trekken... dan hebben we de hele, net, de hele stad bedekt. Dan maken we eigenlijk een soort van, wat normaal een groot, ja, groot mobiel uh, bedrijf doet... Uh, dat doen we dan zelf. Uh, en we dachten, als we dat nou bouwen met alle partijen... die gebruik willen maken van het netwerk... Uh, en dan iedereen vraagt om een beetje te investeren in zo'n zendstation... die destijds 1000 euro kostte. En op dit moment kostte die nog maar 300 euro. Uh, dan, mm, en we laten al die zendstations samenwerken als één netwerk. Dan, dan heb je dus met elkaar heb je een internet gebouwd voor dingen. Nou, dat hebben we in zes weken met, een, met tien bedrijven... en tien uh, uh, leden in een, in een uh, community... Uh, zoals wij dat noemen, uh, gebouwd. En we hebben vervolgens die, al die mechanismen... en de software en, en alle instructies hebben we openbaar gemaakt... onder de Things Network. Ja. En we hebben over heel de wereld mensen uitgenodigd... om uh, ja, dat ook in hun stad te doen... en eigenlijk dat netwerk wereldwijd uit te breiden. En al binnen een week hadden we reacties vanuit... Uh, ja, eigenlijk overal uh, in de wereld, dus vanuit... Sao Paulo, Buenos Aires, Boston, Londen, Parijs. Um, en naar Nieuw-Zeeland, Australië, India. Kregen wij mailtjes van mensen. Hey, kunnen we dat in onze stad doen? Want dit, dit klinkt heel erg interessant. We hebben geen mobiele operator nodig. om onze connectiviteit te, te, te bouwen. Uh, we kunnen dit gewoon zelf doen. Kunnen we bij jullie aansluiten? Dus die hebben we allemaal ondergebracht. onder de Things Network. En dat is na twee jaar inmiddels uitgegroeid. tot ja, 500 communities in 90 landen met nu bijna 3.000 base stations en uh, uh, 30.000 uh, ja, leden. Ja, ja. En die zijn dus met elkaar dat netwerk aan het bouwen. En als we dan kijken naar, naar Nederland... Naar Amsterdam was, ja. was binnen enkele weken gedekt. Ja. Hoe zit het qua de dekking in de rest van Nederland? Uh, de, de, in Nederland, je kan het op onze kaart zien... dus ik weet dat niet precies uit mijn hoofd. Nee. En het is ook niet helemaal een vraag die thuis hoort in ons straatje. Dus wij, een soort van, Vanuit een traditioneel perspectief zeg je van... is er dekking... Wij zeggen, van als je dekking wil, is het er. Ja. En dat is wel een andere manier van denken. Dus, dus uh, ik krijg ook wel vaak die vraag, van, is er dekking? Van, ja, je, je bent een soort van mobiele operator. Dat, dat, dat zijn we dus niet. En, um, um, en, en, en het mooie is dat als je die dekking echt wil... dan is het ook vrij goedkoop om dat dan te installeren. Uh, maar in Nederland zijn er meerdere steden... dus de provincie Groningen en de provincie Utrecht... Um, die, die hebben als doelstelling om de hele provincie dekkend te krijgen. We hebben daar ook investeringen voor gedaan. Um, uh, wij, we hebben zelf zo'n base station ook gemaakt. Daar hebben we hebben een zogeheten Kickstarter voor gedaan. Ja. Die hebben we onlangs uh, uitgeleverd. En dat, uh, uh, um, uh, en dat heeft er een enorme boost ook weer aan het netwerk uh, gegeven. Um, um, en ja je, hebt, uh, ja, je ziet nu dat er een aantal hotspots zijn uh, naar Nederland. En zijn toch redelijk, ik zou wel durven zeggen... dat de meeste grote steden wel goede dekking hebben. Uh, maar in bijvoorbeeld Zwitserland uh, zie je ook dat, eigenlijk, dat daar is het ook heel populair. Onze grootste stad is het Zurich, En daar heb je op één stad 90 gateways staan. En daar, ja, dat is eigenlijk het bewijs van, um, ja, van onze aanname... dat je op deze manier hele ja, een soort van kwalitatief hoogwaardige netwerken kan bouwen. Ik was daar een paar weken terug en ja, eigenlijk overal... Uh, waar je, daar is eigenlijk een enorme overcapaciteit gecreëerd. doordat we het zo vrij hebben opgezet. Ja. Dus, dus als ik daarmee. Ik heb dan natuurlijk altijd een sensor bij me. Als ik die heb, dan. dan, um, uh, dan als ik dan loop in Zurich. dan is bijna. Elk, overal waar ik loop, is er vijf tot tien. Uh, base stations die vangen bericht op. Dus dat betekent dat zo'n. Uh, model waar je dit met elkaar bouwt. Um, dat is op den duur wordt dat zo ontzettend solide... vanwege de, ja, de zogeheten redenantie. Omdat er heel veel overlap is. Uh, en dat is, uh, ja, dat is volgens mij natuurlijk fantastisch om te zien. Dat is, uh... En als je dan, uh, dan, dan hebt overdekking... want ja, je hebt een sensor bijvoorbeeld in, in je afvalbak. Ja. Uh, die informatie wordt dan naar zo'n uh, base station gestuurd. Oftewel een, een vergelijking met, met de wifi-router die ja. je er maakte. Uh, en ja... Dan, uh, hoe, hoe gaat dat precies in zijn werking? Kan ik dan uh, ergens inloggen en die informatie achterhalen? Ja, zo moet je dat zien. Um, dit, dit, dit is moeilijk om hier een soort van dit uit te leggen zonder, heel, zonder redelijk technisch te worden, maar ik ga het uh, toch proberen. Wat belangrijk is als je met elkaar zo'n netwerk bouwt, is dat, um, dat de infrastructuur open is. Dus iedereen moet een stukje netwerk kunnen bijdragen. Wat je niet wilt, is dat als ik bijvoorbeeld gevoelige data over het netwerk stuur... en het gaat toevallig over de infrastructuur van mijn buurman... dat hij die data kan zien. Nou, we hebben het zo ontworpen dat uh, alleen jij die data kan zien. Dat doen we door middel van dataversleuteling. En dataversleuteling werkt eigenlijk zo... Is dat uh, alleen de eigenaar van de data, die heeft een sleutel... Um, die uh, versleutelt de data op het moment dat het verstuurd wordt vanuit de sensor. En alleen die sleutel is in, heeft, is in eigen van de eigenaar van de data. En die kan vervolgens, als de data uit het platform komt... dus de data gaat vanuit een sensstation naar een platform... daar kan je dan je data uithalen. En, even gemakkelijk gezegd, door in te loggen ergens. En die data kan je dan vervolgens met je eigen sleutel versleutelen. En daarin krijg je dus... Uh, en dit is ook een beetje hoe het, is ook hoe het internet werkt. Het ja, internet is, is een open infrastructuur, dus als jij op een bijvoorbeeld open wifi spot zit, dan kan een hacker gewoon met jou mee uh, uh, kijken uh, uh, uh, uh, uh, wat je doet uh, als je bijvoorbeeld geen versleuteling gebruikt. En versleuteling, dat. dat ja, hoe, en mensen zullen dat uh, ja, het beste aan relateren door. Uh, door het slotje wat je bijvoorbeeld ziet in de browser. Ja, precies. En, nou, nou ja, en dat, dat, slotje dat maakt het, is het een stuk veiliger. Ja, dus. en dat slotje is standaard. Dus, dus, in, dus, dus dat, dat meeluisteren op dat netwerk, uh, dat kan wel. Alleen, ja, je, ziet, uh, je ziet data waar je, waar je, ja, wat je niet kan ontsleutelen. Dus je, nou ja. je kan er niet bij. Nou ja, we gaan uh, zo nog uitgebreid verder praten. Onder andere over de concurrentie op deze markt. En uh, nog meer praktische toepassingen. Maar eerst tijd voor Milo. Work a girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she about to do. Doing the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.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 Je hoorde Milo met EO Technology. En ja, technologie, daar gaan we het vanochtend over hebben. En om precies te zijn, over de Internet of Things. En als je een kantoor deelt met 650 mensen... verspreid over 50 verschillende bedrijven... hoe weet je dan eigenlijk of er nog vergaderruimte beschikbaar is? En dit is een vraag waar ook techquarters in Amsterdam mee kampten. En zij hebben daarom uh, sensoren in alle bureaustoelen in het pand geplaatst... zodat ze precies weten of er een ruimte beschikbaar is. En dat is eigenlijk een van de vele internet-of-things-toepassingen... die zij toepassen om de locatie voor start-ups beter te optimaliseren en welke toepassingen dit precies zijn en hoe die werken, daar sprak ik over met techmanager Ivo Jonkers van TQ. In, uh, onder elke bureaustoel in TQ hebben wij een uh, sensor zitten. En deze meet eigenlijk uh, of er iemand op zit, dus hij, het is een drukmeter. En um, hierdoor uh, kunnen, wij, uh, kunnen wij weten of, uh, of de mensen in het kantoor aanwezig zijn. En hier willen wij uiteindelijk uh, dingen op gaan aanspuren zoals uh, van de lichten of het uh, systeem van de airconditioning uh, en op die manier het, uh, het kantoor meer slimmer te maken. Uh, als je een pand hebt met, met uh, tientallen verschillende bedrijven, ja dan kan het me voorstellen dat het lastig is om te bepalen of een hokje nou bezet is of niet. Uh, ja, zeker. Uh, en dat is het mooie van, uh, van die IoT devices, dat je vanaf afstand kan meten en niet dat je dan uh, daarheen moet lopen en dan erachter komen dat je plekje waar je wil gaan zitten dat die bezet is. Ja, en precies, nou, misschien is het soms wel makkelijker om snel even om de hoek te kijken... maar ja, als het ergens aan de andere kant van het pand is, dan wordt het wel lastig. Ja, zeker. Dan, uh, dan ben je heen en weer lopen. En uh, een ander voordeel is natuurlijk dat je het over lange termijn kan zien... hoe vaak een, uh, een hokje beschikbaar is en hoe vaak die bezet is. Ja, zeker. Uh, daarnaast is uh, dus het voordeel van een sensor is dat hij altijd aanwezig is. En door middel van de data die wij uh, dus verzamelen van, met de sensor... is dat wij dus ook weten waar, uh, waar druk is in het pand uh, waar veel bezettingsgraad is. En dan kunnen we uiteindelijk uh, kunnen we daar dingen op aanpassen. In plaats van dat je zelf moet bij gaan houden... of uh, de aantal keren dat je er langs laat op nou mensen zitten... en heb je veel minder zekere data. In plaats van een sensor die daar gewoon de hele tijd hangt. Ja, want jullie hebben onder andere druksensors in de stoelen. Maar ja, jullie hebben eigenlijk allemaal verschillende soorten sensoren. Wat, wat kunnen jullie eigenlijk allemaal meten in jullie pand? Ja, er zijn een, er zijn een hele hoop dingen die wij kunnen meten. Uh, inderdaad, dus zoals je al uh, opnoemde was sensor die onder stoelen zit, waarmee je bezetting gaat meten, maar we hebben ook temperatuur, licht CO2 sensoren. En het voordeel daarvan is dus dat je met die data samen kan je heel veel, heel veel gegevens daaruit halen. Dus door middel van een CO2 sensor weet je bijvoorbeeld of een hokje beter geventileerd moet worden of niet. En aan een temperatuur weet je of het daar vaker warm is en dan kan je daar weer ventilaties daarop aanpassen. Ja, want dit wordt actief gemonitord, maar wordt er ook daadwerkelijk iets dan met die data gedaan op dit moment? Uh, ja, we hebben dus zeg maar een dashboard waar we dit gewoon allemaal op kunnen bekijken. Uh. Uh, wat wij dus bijvoorbeeld uh, laatst gedaan hebben, wij uh, hebben in onze, in onze club, zoals we het noemen, dus onze bargedeelte, hebben wij allemaal uh, plaat op plafond gehangen, zodat wij meer damping hebben voor, uh, voor het geluid. Daar merkt gewoon dat het geluid daar uh, niet optimaal was. Maar ja, je gebruikt wel heel veel data voor. en Hoe zit het nou eigenlijk met de privacy van, uh, van de werknemers? Ja, zeker. Uh, alle data die we verzamelen is, uh, is anoniem. Uh, we weten dus ook niet wie dat eigenlijk is. Uh, en uh, de data die wij zeg maar, wel, uh, waar we van weten van, hey, wie dat is, bijvoorbeeld, wij weten van iedereen uh, die uh, als je een deur opent met je pasje, dan weten wij dat jij die persoon als je de deur opent. Maar wij zijn dus niet actief op zoek naar dat soort dingen. Dus wij gaan ook niet uh, actief kijken. Hé, hey, heb je toevallig die deur geopend? Maar uh, eigenlijk moet je het gewoon vergelijken met een uh, camera die, die normaal gesproken eigenlijk overal hangen. Is dat wij, als er iets aan de hand is, kunnen wij altijd terugkijken. Maar wij gaan niet op actief monitoren van wat mensen precies doen. Uh, en alle andere data die we hebben is gewoon anoniem. Dus uh, dan weten we niet wie dat zijn. Nee, en uh, uiteindelijk hebben de gebruikers hebben er ook daadwerkelijk iets aan als het pand slimmer wordt ingericht. Ja, zeker. Het is natuurlijk allemaal bedoeld voor de... Voor de mensen die bij ons in het pand zitten om het voor hun fijner te maken. Uh, en een optimale werkstuur te creëren door middel van techniek. Ja, En als we het dan toch hebben over, over het optimaliseren van het pand, welke, welke dingen zouden jullie nog graag willen meten in het pand? En ja, hoe zou dat het pand nog beter kunnen maken? Uh, wat ik zelf nog graag zou willen weten of meten is uh, bijvoorbeeld uh, het open, openstaan van ramen, dat soort dingen. Uh, dus dingen die energie verspillen uh, zodat je die kan controleren. Uh, denk ook aan uh, ver verwarmingen die uh, aan blijven staan, uh, dat soort dingen, die je kan je ook allemaal automatisch van afstand uitzetten door uh, een IoT-device die automatisch de verwarming dicht En die kan je dan weer aansluiten op het hele sensornetwerk. En uh, door dat, als je dat gebruikt, kan je gewoon het hele gebouw ook weer zuiniger maken. En dat wordt natuurlijk weer een stuk beter voor het milieu. Ja, zuiniger, maar misschien ook nog wel veiliger als je het hebt over ramen ja. die openstaan. Ja, zeker. Ook veiliger inderdaad. Uh, dus tegen inbraak en in dat soort dingen. Als ik uh, s'avonds bij jullie pand langsloop, branden er dan nog lichten? Uh, nee, onze uh, lichten zijn allemaal geautomatiseerd. Uh, uh, om 11 uur gaan altijd sowieso alle lichten uit. Uh, maar daarnaast kunnen ik van afstand door middel van een app... kunnen wij gewoon alle lichten in het pand verdienen. En is dit nou iets wat andere bedrijven ook zouden kunnen inzetten? En zou je het aan hun aanraden? Ja, dit is zeker ook iets wat, uh, wat ik zou aanraden bij andere bedrijven. Uh, je ziet ook dat het steeds vaker wordt toegepast bij andere bedrijven. Um, en ook vooral gewoon uh, als jij dus... Uh, altijd je lamp aan laten staan. Dat is dan natuurlijk gewoon heel erg zonde. Dus uiteindelijk is het ook gewoon geld besparen. Voordat je hiermee wil beginnen moet je wel goed erover nadenken. Ja, want het heeft wel impact op, op, op hoe alles ingericht is. Ja, zeker. Um, maar er zijn dus ook wel weer hele mooie dingen die je ermee kan doen. Uh, denk aan het feit van... Uh, je hebt heel veel bewegingssensoren voor de lampen in uh, kantoren tegenwoordig. Maar als jij een tijdje zit te werken... dan uh, kent iedereen het wel. Dan gaan gewoon ineens de lampen uit omdat je niet genoeg beweegt. Maar als je dat dus in, com uh, in combinatie doet met een druksensor... Zou je dus uh, kunnen zien van hé, hey, er zit iemand in het pand uh, uh, dus of in het kantoor, dus we hoeven de lamp niet uit te doen. Ja, je hoorde Ivo Jonkers die in een kantoor werkt dat slimmer is gemaakt dankzij de Internet of Things. En ja, dit is eigenlijk een, een, een pand vol met Internet of Things toepassingen. En ja, zijn dit, dit nou ook de specifieke uh, voor, uh, ja, uh, voorbeelden van hele specifieke dingen uh, die jullie ook terugzien? Ja, dus uh, het gebouwautomatisering... dat is wel echt een, uh, een toepassing die we veel terugzien. Um, nou ja, voorbeelden van, uh, die je noemt van uh, werkplekbezetting... Uh, tot en met uh, ja, temperatuur en CO2, bijvoorbeeld metingen... Wat, uh, wat bijvoorbeeld weer heel erg relateert aan hoe moe je voelt. Of hoe, um, ja, hoe, uh, en wat weer relateert is aan de productiviteit van, van werknemers. Uh, dus ja, dit is wel een... Een, een, een toepassingsgebied die we nu veel, veel terugzien. Ja. ja, en het is dan wel vooral gericht op de zakelijke, ja. Ge, uh, ja, de zakelijke markt. Ja. Ja, en... Um... Nou, Het Things network is, is een van de manieren zeg maar, om in Nederland gebruik te maken van, uh, van de internet of Things. Of ja. in ieder geval via de technologieën die net iets verder gaan dan de wifi. Ja. Uh, ook KPN en Vodafone Ziggo die, die zijn flink enthousiast over, uh, over IoT. En die zien daar ook uh, zeker veel toekomst in. Maar hoe zie, hoe zie jij eigenlijk de concurrentie met dit soort uh, grote bedrijven? Ja, je ziet uh, de technologie die wij gebruiken, Lower One, die wordt uh, over de wereld ook door operators gebruikt. Dus in Nederland onder andere door KPN. Uh, België en België, uh, Proximus en in uh, Frankrijk, Orange. Um, en uh, daar zie je dat uh, wij uh, gebruik maken van dezelfde technologie... wat een ja, interessante ontwikkeling is. Omdat je nu een sensor kan maken die connectiviteit heeft... maar die je zelf kan opzetten... Uh, met ons. Ja. Of dat je die connectiviteit kan inkopen bij een, een KPN. Uh, en um, Kan ik het dan vergelijken met bijvoorbeeld met 4G... waarbij ik mijn toestel uh, in principe op meerdere netwerken zou kunnen werken? Uh, nee, niet echt. Want je kan namelijk niet je eigen 4G-netwerk bouwen. En uh, dat komt omdat uh, 4G-netwerken in een zogeheten licens, gelicenseerd spectrum werken. Dus dat zijn een, een, een set aan radiogolven die... Um, uh, waar jij niet als mag uitzenden als, uh, als, als bedrijf, als particulier, omdat je daar een licentie voor nodig hebt van de overheid. Uh, die worden één keer in zoveel jaar voor miljarden geveild. Uh, uh, en de, deze technologie die opereert in een open spectrum, maar die is wel gereguleerd. Dus iedereen moet zich aan een bepaalde regels houden, zodat er zoveel mogelijk partijen en devices gebruik van kunnen maken. Uh, en dat is mooi, want dan, dan krijg je een, een mooie marktwerking... waarbij wij een netwerk aanbieden wat, uh, uh, wat, uh, wat vrij te gebruiken is... op uh, het moment dat je dus zelf dat netwerk uit, uh, uitbreidt. Uh, uh, en uh, ja, er is ook een alternatief uh, uh, als je dat bij een operator wil aanschaffen. Alleen mooi is dat je dus heel makkelijk kan switchen. Dus je kan beginnen met, uh, met, uh, met, uh, met bijvoorbeeld... Uh, doordat je netwerk op KPN werkt... Maar ja, daarna is het ook met, met, met een paar drukken op de knop... kan je ja, dat, dat, dat die, die sensoren ook opzetten, overzetten naar je eigen netwerk. En ja, de elke, ja, het verschillende kostenplaatjes en een afweging wat je, wat je dan doet. Ja, want hoe zit dat precies in, de, in, in het verschil qua kosten? Uh, bij, bij KPN lijkt het me niet dat je een, een, een B-station, oftewel een uh, nee. router, nodig hebt... Nee, dus uh, je, de kostenverschil zit er vooral in dat je, dat je bij, uh, als je bij een operator aanschaft... dat je dan heel veel terugkerende kosten hebt per device. En uh, als je het zelf doet, heb je dat minder, want je doet een investering vooraf. Een uh, ander verschil is dat je doordat je zelf ook meer controle hebt over de kwaliteit. Uh, dus als je, nou ja, als je bijvoorbeeld een mobiele telefoon hebt, je hebt ergens geen bereik... Dan, dan, dan moeten er wel heel veel mensen daarover klagen voordat zo'n operator bereik genereert... En ja, in het geval van het zelfbouwen van je netwerk heb je veel meer controle over de uh, veiligheid en de uh, security uh, en de, uh, ja, de kwaliteit van de dienst. Het uh, ja, is wel handig als je technisch bent, maar uh, stel je voor je bent iets minder technisch. Uh, zit er dan nog verschil in? Uh, nou ja, wat wij zelf hebben gemaakt is een base station die je uh, kan installeren... net zoals dat je bijvoorbeeld een slimme uh, lamp zoals van de Philips of van de Ikea installeert. Dus die, die, die, ja, die, installeer, die installeer je thuis. Er, dat is echt een proces van één of twee minuten. En dan heb je dat netwerk. Uh, en thuis heb ik het meer over een bedrijfstoepassing. Dus niet echt thuis, maar gewoon in je bedrijf of in een, in een locatie... waar je die connectiviteit wil. Uh, en <tus> dat is een eenmalige investering van 300 euro... Uh, en dan, dan kan je daar ja, 10.000 devices aan verbinden. Uh, en als je hem goed hebt in, in een rijkwijde van 10 kilometer. Dat is echt een afweging van hoe je dat doet. Alleen het mooie is dat ja, hoe wij dat bouwen... is dat dus doordat iedereen uh, daarin samenwerkt... en omdat we er met uh, versleutelingen voor zorgen... dat alle data van iedereen veilig blijft... Uh, is heb je hebt natuurlijk een soort van organisch model... wat, uh, wat geen plafond heeft. Dus... Hoe, hoe, hoe meer mensen zo'n base station plaatsen, hoe sterker het netwerk wordt. En dat is niet gebonden aan, aan een bepaalde max. Uh, en dat zal uiteindelijk... Uh, ja, dat is natuurlijk onze aanname. Dus uh, is dat, dat uiteindelijk een, een veel steviger en meer solide... en een uh, ja, democratischer netwerk creëert dan als je dat met een opbreider doet. Dat is natuurlijk wel... Ik bedoel, ik ben hier natuurlijk... Uh, Vanuit de Things Network, dus dat is natuurlijk wel. Dat, dat, is een, dat is hoe wij het zien. Ja, precies. Uh, Moeten jullie nog mensen motiveren om, om die uh, antennes zeg maar, te plaatsen? Um, nou, wat wij vooral proberen te doen is uh, te laten zien wat je ermee kan. En dat dan mensen daar zelf mee verder gaan. Um, um, wij, wij hebben een soort van. is gestart met een visie. En, en dat ondergebracht onder, onder de Things Network organisatie als een soort van non-profit doelstelling om zo'n wereldwijd collaboratief netwerk te bouwen um, en in principe werkt het voor ons alleen als mensen het doen omdat ze het zelf willen dus we, ja, we hebben niet een soort van ja, commerciële soort van kopen, weet je ga nu ga nu dit doen of ga nu dat doen nee precies het soort van dat moet echt wel vanuit ja, de markt zelf komen en dat maakt het ook heel schaalbaar en um, we hebben daarnaast wel een commerciële organisatie en die heet uh, de uh, Things Industries. En daarin bouwen we wel commerciële applicaties op dat netwerk. Um, uh, um, maar ja, we doen dat toch vooral door, door te laten zien hoe, hoe het werkt. Dus we hebben um, niet afgelopen weekend, weekend daarvoor... hebben we onze internationale conferentie gehouden. Er zijn er 750 mensen van meer, uh, vanuit meer dan uh, van 40 landen naar Nederland gekomen... die allemaal met de Things Network bezig zijn. Uh, en daar hebben we heel veel kennis gedeeld... Uh, dus uh, dat was, ja, was, was natuurlijk super mooi dat je, je twee jaar geleden hebt gestart En dat je daar dan met 750 mensen bent, echt vanuit Nieuw-Zeeland, Chili, uh, vanuit Zuid-Afrika, Ghana, um, Brazilië, veel mensen uit Amerika uh, en natuurlijk Europa. Maar het uh, zijn wel heel veel techliefhebbers, lijkt mij. Ja, omdat het, het is nu een hele jonge technologie. Dus, uh, dus, dus de, de ontwikkelaar van die applicatie is nu aan Z. Ja. En uh, dus dat is. Dat is wat het nu is. Ik denk dat heel veel mensen... niet eens nog kunnen herinneren... toen wifi twee jaar oud was. En dat is deze technologie nu ook. Dus ja, het gaat nog wel even duren... voordat het, we echt de soort van de... Algemene adoptie krijgen. Want, uh, dit is... Ja, want het staat, staat nu nog duidelijk in de kinderschoenen. En we zien nu gelukkig de eerste toepassingen er ook, ook van. Uh, zoals we net al, al zagen met het, een kantoor wat vol met sensoren hangt. Uh, je noemde al afvalbakken die, uh, uh, of containers die we kunnen uh, uitrusten met sensoren. Waardoor je dit soort dingen kunt meten. Um, maar het zijn wel vooral dingen die we in de komende jaren hopelijk veel van gaan zien. Ja. Laten we een uh, nummer starten van Radiohead. En je hoorde Radiohead met no surprise van het album Ok Computer. En we hebben het vanochtend over de internet of things. En dat draait vaak om hele simpele toepassingen. En zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet bij ouderenzorg. Dementen bejaarden. We willen dat die mensen zo lang mogelijk thuis blijven. We gaan daar ook allerlei dingen voor organiseren. Maar we vinden het altijd nog eng als ze de deur uitgaan. Nou, een bepaalde sensor in hun kleding geeft aan dat ze de deur uitgaan... en dat ze gaan zwerven. Of dat ze het gasfornuis aanzetten, wat ze niet mogen doen. Dus we kunnen die mensen op een veel veiligere manier... Thuis laten. Aldus hoogleraar, telemedicine, Le Leonard Witkamp. Zo zijn er nog uh, eindeloos veel andere toepassingen te bedenken. En neem nou bijvoorbeeld de slimme portemonnee van het Nederlandse bedrijf Exter. De portemonnee bevat een trekker, zodat je altijd weet waar je portemonnee hebt gelaten. Ik vroeg aan Olivier Momma van Exter hoe zij ervoor zorgen dat je je portemonnee altijd terugvindt. Uh, we hebben een trageertchip ontwikkeld en uh, die chip die is... Uh, traceerbaar via je telefoon. Dus je kan via je mobiele telefoon of een app, kan je ten alle tijden die chip terugvinden. Uh, daarmee kan je dus ook de chip af laten gaan, dus bellen. Um, en andersom, dus via je chip kan je, je telefoon af laten gaan als ik bijvoorbeeld in dezelfde ruimte is. Um, en stel deze chip is buiten bereik. Dan kan je met een wereldwijd crowd GPS-systeem uh, traceren. Ja, want hoe werkt dat dan precies? Uh, stel je voor, ik, ik ben vanmiddag mijn uh... Of tenminste, ik ben, uh, gisteren ben ik mijn portemonnee kwijtgeraakt. Uh, en ik heb geen idee waar het is. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werking om terug te vinden? Ja, dus het begint eigenlijk bij het punt waar je hem kwijtraakt. Dus we proberen eerst ervoor te zorgen dat je niet je portemonnee überhaupt kwijt kan raken. Dus je, je loopt bijvoorbeeld uh, uh, een bar uit of een, uh, een kamer uit en je hebt je portemonnee laten liggen. Dan krijg je direct een bericht op je telefoon hoe laat je hem wanneer uh, waar het laat liggen. Dus voordat je hem überhaupt kwijt bent, kan je het al eigenlijk voorkomen. Uh, door middel van uh, deze, dit berichtje wat je krijgt. Precies. Um, maar daarbuiten, dus stel je je berichtje niet gezien en je bent al weggereden... Um, gebruiken wij een crowd-GPS-systeem. En dit betekent dat er een netwerk van ongeveer 6-7 miljoen mensen wereldwijd bestaat... die op dit zitten. Uh, Bluetooth netwerk zitten. Een Bluetooth-netwerk. En via andere mensen kan je dan je trackertje terugvinden. Dus eigenlijk, eigenlijk uh, zou je dan je portemonnee via je app als verloren moeten aanmelden. En als er dan iemand langs binnen 100 meter van je portemonnee loopt... krijg je een berichtje waar hij voor het laatst gesignaleerd is. Dus eigenlijk uh, help je elkaar om je portemonnee terug te vinden. Ja, precies. En hoe zit het dan met de, met de dekking? Want nou, 100 meter is best wel ver, alleen... Uh... Ja. ja, nee dus, uh, de dekking is op dit moment um, wereldwijd in alle hoofdsteden, de grootste hoofdsteden... Um, in ieder geval bedekt. Dus uh, we hebben ongeveer 7 miljoen gebruikers in het netwerk. Dus um, eigenlijk alle grote steden die ik kan verzinnen, uh, noem maar op, die zijn nu bedekt door dit, door dit netwerk. Um, we hebben online ook een, een, uh, een webs website waarop je ook kan kijken welke steden wel of niet bedekt zijn. Dus uh, het is aardig hard aan het groeien. Ja, precies, mijn stofwoord. Ik woon uh, ergens op het platteland. Uh, waar misschien niet zoveel gebruikers zijn, dan, uh, ja, dan, dan kun je wel zien waar je voor het laatst je, je, je portemonnee is geweest. Alleen hij zal niet de, de locatie gaan updaten mocht... Uh, nee, ja. dus ja, precies. Dan dus, dus zou hij geen live update geven, maar dan weet je wel waar je het voor het laatst gehad hebt. En uh, gaat het echt om een, een, een deel van het portemonnee waarin een, een soort de, de tracker zit of, of zijn het echt losse, losse delen? Ja, dus we hebben de tracker we hebben nu, produceren we nu apart van de portemonnee. Uh, grotendeels omdat mensen zelf ook interesse hebben in onze portemonnees zonder tracker. En ook in onze trackers zonder de portemonnee. Um, die tracker is nu, omdat we hem apart kunnen produceren, veel dunner geworden. Uh, en daardoor is de portemonnee in combinatie met de tracker ook gewoon veel compacter in je zak. Um, en wat dan ook een rol speelt is dat wij nu die, die trackers zonoplaadbaar gemaakt hebben. Uh, en dat zou dus niet kunnen als je hem geïntegreerd hebt in een portemonnee. Nee, dat dus wordt het inderdaad uh, lastig dan. En ja, precies. qua gewicht en grootte, waar moet ik aan denken? Uh, het is ongeveer twee creditcards of twee kaartjes op elkaar geplakt. Oké, okay, nou, dat, dat valt zeker mee. Uh, ja. En je zegt dat je hem kunt, op kunt opladen met, met zonne-energie. Hoe vaak moet ik dan de, uh, de tracker in de zon leggen? Uh, de tracker kan ongeveer anderhalve maand mee. Als je hem... Uh, drie tot vier uur per maand in de zon legt. Dus um, in principe zou je hem, als je een paar keer uit je portemonnee haalt per maand, dan is hij al uh, voldoende opgeladen voor een volle maand. En krijg je dan een signaaltje als de batterij bijna leeg is? Ja, binnen de app kun je dus zien uh, hoeveel batterij er nog over is. In het tracker. Ja, precies. En dit, uh, dit is nu een techniek die, die jullie toepassen bij portemonnees. Zijn er nog andere producten uh, waar, waar je dit voor zou kunnen gebruiken? Uh, Eigenlijk wel, het is toepasbaar voor alle dagelijkse producten. Want eigenlijk elk, elk product wat je dagelijks bij hebt, die proberen wij efficiënter en beter te maken. Uh, en daardoor ook veiliger. Uh, dus we zijn bezig met meerdere producten in de, in de lange termijn die traceerbaar zullen worden, maar ook gewoon veiliger voor jezelf in, in het dagelijks gebruik. Uh, en dat je uh, waardevolle spullen niet meer kwijt zal raken. Ja, je hoorde Olivier Momba van Ekster over een slimme portemonnee. En bij mij in de studio nog steeds Winke Gieselman van The Things Network. Zijn dit soort uh, simpele sensoren als Exter nou een typisch voorbeeld van Internet of Things toepassingen? Um, ja, je hebt hier zie je dat de connectiviteit dan via Bluetooth gaat. Uh, en ja, dit is, dit is typisch uh, een Internet of Things toepassing... wat ook wel weer dichterbij uh, jou als normale gebruiker staat. Ja. Dat is een super leuke oplossing. En het is ook leuk dat zij een. Uh, nou ja, ze gebruiken ook een, een crowd-based uh, netwerk. Waar ze hun product op bouwen. Dus er is, uh, ze gebruiken een, een netwerk van gebruikers die, die bestaat. En daar, uh, uh, daar bouwen ze dan deze, deze applicatie op. En die. Ja, die, uh, die, die, dat netwerk bestaat uit niet uit base stations, maar uit uh, heel veel mobiele telefoons. Ja, ja. dus uh, eigenlijk met, met de community zorg ja. je ervoor dat, uh, dat, ja, dat je uiteindelijk met z'n allen ervan kan profiteren. Ja, uh, en dit, dit bewijst ook, ook de kracht wat, wat van dat soort modellen. Ja. Uh, het is een heel leuk product. Ja, nee, precies. En als we het dan toch hebben over, over toepassingen... want uh, nou ja, voor veel mensen is het misschien ja, leuk dat technologisch... Is, is er heel veel mogelijk. Uh, ja, wel, welke, welke voorbeelden zien we op dit moment heel veel terugkomen? Nou ja, wat, wat wij doen met de Things Network is dat we zorgen... dat uh, het maken van die toepassingen super eenvoudig is. Um, voor een ontwikkelaar is dus ook maar snel mee aan de slag. Dat betekent ook dat je dus daardoor uh, veel meer mensen mee aan de slag... en ook veel meer verschillende use cases krijgt... Um, uh, om een paar voorbeelden te noemen. We hebben in Amersfoort, het is een, uh, het is een community, het meetje stad. een aantal bewoners die dachten... Hey, ik wil wel weten wat de luchtkwaliteit en wat de microklimaten in onze stad zijn. En die zijn sensoren gaan plaatsen. En die dachten volgens wow, ja, mij... die sensoren moeten in data dan naar een systeem toe brengen. Want dan kunnen we met elkaar kijken hoe, ja, wat, dan, um, ja, wat dan de resultaten zijn. En daar gebruiken ze de Things Network voor. Uh, en die hebben daardoor ook de hele stad gekregen. En het leuke aan dat voorbeeld is dat ook de RIVM... En de KNMI volgens uh, daar, daarbij betrokken zijn om te kijken hoe ze ook weer hun metalresultaten kunnen combineren. En daardoor krijg je dus niet alleen dat mensen zelf met technologie aan de slag gaan. Uh, maar ze maken ook dingen, oplossingen voor de problemen die ze zelf zien. Uh, en uh, vervolgens uh, zijn er dan instanties die dan ook weer de kans hebben om weer dichter bij hun doelgroep te staan. Want uh, het ministerie en de KNMI doen het uiteindelijk voor de burger. Uh, dat, ja, dat is dus een heel interessant project. Uh, in Japan uh, worden we, wordt het Things Network gebruikt door een organisatie die heet Safecast. En die meet radioactiviteitsstraling in Japan. Dus na de Fukushima-ramp um, heb je gezien dat uh, de, de Japanse overheid verzaakte... In, in het leveren van goede data over waar is het nou wel en waar is het nou niet veilig. Uh, het was zelfs zo slecht dat er mensen zijn verhuisd van veilige gebieden naar niet veilige gebieden. Uh, en toen dus is er een groep beurs geweest. Van, ja, dit, dit kunnen wij dus niet aan de overheid overlaten, helaas. Maar we kunnen het gewoon zelf doen. Dus die zijn met elkaar een heel netwerk gaan bouwen van radioactiviteitssensoren. En ja, dat wil je ook weer. Oh uh, uh, uh, ja, die data moet je natuurlijk verzamelen. Want als er weer iets fout gaat, wil je dat ook wel weer natuurlijk real-time weten. Daar wordt nu ook onder andere de Things Network voor gebruikt. Een paar weken geleden. Uh, kwam er iets uh, op ons pad. En dat was, uh, was het tracken van groene uh, zeeschilpadden. Dat is een bedreigde diersoort. Uh, en um, uh, ja, er lopen nu uh, op de wereld groene zeeschilpadden... met een Things Network sensor en antenne op hun rug. Uh, Ze hebben die door de oceaan. Uh, en die worden getracked omdat je, ja, ze willen weten waar die, waar die beesten zijn. Dat is één. En twee, dus op het moment dat ze op land komen en ze gaan eitjes leggen, dan uh, wil je dat ook weten. Uh, omdat één, omdat je die data wil verzamelen als wetenschapper. Maar twee, is dat je ook uh, wat je wilt doen als die schilpadden het uh, strand opkomen. Wil je graag dat aan de kustlijn ook lichten uitgaan. Want ze oriënteren zich op de baas van de maan. Ja. En dan kunnen ze de weg terug naar uh, zee niet meer vinden als er overal lampen zijn. Dus uh, dat is een uh, voorbeeld. In... Als je het dan over, over die schildpadden hebt... Ja. op het moment dat ze in de oceaan zwemmen... Nou ja, dan heb je waarschijnlijk geen uh, bereik. Dus dan, uh, je ziet ze pas echt op het moment dat ze in de buurt van de kust uh, komen. Ja, in dat geval is het ook alleen no nodig dat ze even boven komen. Uh, en um, uh, een van de, uh, van de dingen die ze ook gebruiken... is dat als ze dus weten dat ze weer op het strand zijn... dan wordt ook een bericht gestuurd... en dan, dan uh, kan het ook zijn dat iemand... Uh, dan naar die schilpaar toe gaat om uh, een, een datakaartje uit die sensortalen... om nog meer data uh, daaruit te halen. Want dat, de, de bandbreedte over dat, uh, dit netwerk is heel, heel beperkt. Uh, dus dan zal er nog meer data van. Uh, sommigen hebben zelfs een camera aan boord zal nog meer data verzameld worden. Ja, want dat is informatie die je niet via deze techniek eh, nee, kan versturen. Nee, nee. En als je het dan hebt over... Nou ja, een schildpad komt... Uh, uh, die, die, die komt weer aan land. En is... is die uh, actie, zorgt die er dan voor dat er data verstuurd wordt? Of is er een constante uitwisseling van data? Ja, dus die sensor die meet heel veel. En op basis van de meting kan je ook bepalen of die wel of niet iets stuurt. En of het wel of geen, geen zin heeft om iets te sturen. Uh, dus dat, uh, dat uh, in dit geval ja, is dat dan dus heel erg gebaseerd op een... Op een ja, trigger of een event. Ja, en in welke sectoren zien we op dit moment vooral Internet of Things? Het, het, ja, het is vooral de zakelijke markt waar je, waar je terug ziet komen. Welke flexie nou, zien we het het is, het, is, um, het is heel veel zakelijke markt. En ik, ik denk dat uh, je kan zeggen dat, um, dat, dat Internet of Things er ook... Uh, soort van dat, dat er is... En dat we dat niet eens zoveel veel doorhebben. Want het enige wat je er als normale consument van merkt... is als de gemeente bijvoorbeeld een afvalcontainer slim maakt... dat jij nooit meer voor een situatie komt... dat al die vuilniszakken om die afvalcontainer heen zitten. of um, um, uh, en, en ik denk dat, um, ja, dat, dat daar zie je gewoon heel veel van die toepassingen. En dat, je, je kan dat ook wel smart city noemen. Uh, en, en een ander voorbeeld is in, in Oxford... In, Engeland waarbij ze uh, uh, um, de waterhoogte meten van kanaaltjes. Uh, en waarmee uh, ze die data dan verzamelen in het systeem en ook uh, waarschuwing geven als er overstromingen komen. Dus dat soort toepassingen uh, en, en, in, in, het, in het soort van slimmer maken van je stad. Dat is, dat is wat je heel veel ziet. En, en onze aanpak is dus door dat, door dat ook ja, dat bouwen van die netwerken, bouwen van die applicaties, als je, als je dat. dat Toegankelijk maakt voor heel veel mensen. Ja. Dan wordt dat niet alleen bepaald door de grote overheden en de grote bedrijven. Maar dan zul je zien dat er veel meer een grotere groep van kleinere bedrijven. Uh, daarmee, uh, daarmee aan de slag gaan. Maar als het goed is, uh, merk je als consument dus wel de gevolgen. Alleen ja, ga je het misschien niet daadwerkelijk zien op internet of things. Maar zie je bijvoorbeeld dat je, dat je gewoon altijd je vuilniszak weg kan gooien. Nou, het, is niet, is. het is misschien minder soort van met een enorme uh, verandering. Want to, misschien kunnen mensen die een iPhone of een Android-telefoon uh, uh, hebben, kunnen zich wel uh, herinneren op het moment dat ze dus voor het eerst zo'n smartphone hadden dat was echt even een soort van een enorme verandering. Woon is ja. nu is mijn leven gewoon anders. En dat dat zou je met dit natuurlijk wat minder zijn. Dan gaat het wel veel meer kleinere stapjes en um... misschien ook omdat het heel heel concrete toepassingen zijn. Ja, ja. En je raakt het niet aan. Dus je bent er fysiek niet bij. Het is een soort van het ja. ja ik denk ook het, het mooiste is dat, dat dat het dat het ons leven wel beter maakt zonder dat je veel uh, heel erg door hebt. Um, um, maar ja, het is wel zaak dat we, dat we er allemaal wel heel erg bewust van zijn uh, ja, wat, dan, wat er dan gebeurt. En dat is, uh, en dat is ook wat, nou, wat wij proberen te doen, is door het toegankelijk te maken en uh, uh, door, ja, door, door het zo, um, ja, zo op, open, open en democratisch mogelijk op te zetten. Ja, je hoorde Wienke Giesemann van The Things Network. Uh, en uh, ja, in de uitzending van vandaag hebben we het over de internet of things. En je kunt zoals je hoorde toepassingen bedenken die op grote afstand werken. Maar de meeste consumenten zullen het misschien eerder gebruiken om het comfort van hun eigen huis te vergroten. En hoe maak je nu van je eigen huis een slim huis? Je hoort het zo in het komende uur van De Dagwacht. MUZIEK